9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Zo in het NOS Radio 1 journaal meer over webwinkelen via de mobiele telefoon. Want dat doen we steeds vaker met z'n allen. Maar het gaat ook wel eens mis. En correspondent Michel Maas vertelt hoe er in Indonesië wordt gereageerd... op het aanbod van Nederland voor de weduwe van Sulawesi. Nu eerst het NOS Journaal. Jan van der Putten. De meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van het boren naar schaliegas. Na de VVD is nu ook de PvdA om. De PvdA benadrukt dat ze de boringen alleen steunt als het schoon en veilig kan. Bestuursvoorzitter Van Gelder van de Gasunie is blij dat er een kamermeerderheid is. Gelet op de situatie in Nederland en de ontwikkelingen rond onze economie... Het is het verstandig om niet bij voorwaard energiebronnen uit te sluiten en zo ook niet schaliegas. Dus we denken dat dit een, een verstandig besluit is. En, en we wachten dan ook het onderzoek, de onderzoeksresultaten af die, die minister Kamp aangekondigd heeft. Winning van schaliegas is omstreden. Er zouden grote risico's zijn voor het milieu en het drinkwater. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het winnen van schaliegas. Huizenbezitters hebben de afgelopen maanden fors afgelost op hun hypotheken. Tot nu toe is er dit jaar bij de drie grootste banken 40 tot 50 procent extra afgelost. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS. En daarmee wordt de stijgende trend van vorig jaar in steeds hoger tempo voortgezet. De vereniging Eigen Huis vindt dat een goede ontwikkeling, maar waarschuwt wel dat mensen ook genoeg buffers moeten overhouden voor andere dingen. Als je eh, geld hebt, hou in ieder geval genoeg reserve... voor allerlei uitgaven die je weet dat er aankomen. Bijvoorbeeld kinderen die moeten gaan studeren of het onderhoud van je huis. Veel huizenbezitters zien dat de waarde van hun woning... lager is dan hun hypotheekschuld. Ze lossen af om niet met een restschuld te blijven zitten. Nieuwe Revue houdt zich niet langer aan de mediacode rond de koninklijke familie. De code werd in 2005 in het leven geroepen om de privacy van de Oranjes te beschermen. Er staat in dat journalisten geen beelden maken van leden van de koninklijke familie buiten officiële gelegenheden om. In al daarvoor worden journalisten een paar keer per jaar uitgenodigd voor fotosessies. Volgens Nieuwe Revue past die code niet in een moderne democratie. In Nieuwe Revue van deze week staat een artikel over prinses Amalia... met drie foto's van haar, waaronder een die is genomen op een hockeyveld. Ton Heerts stelt zich kandidaat om de FNV te gaan leiden. Heerts is nu interim voorzitter van de FNV, de grootste vakcentrale van Nederland. Hij ziet het als zijn taak om de nieuwe FNV bij elkaar te houden. Onlangs sloot heert samen met andere vakcentrales, werkgeversorganisaties en het kabinet het sociaal akkoord. Eerder stelde Corrie van Brenk zich al kandidaat. Zij is nu waarnemend voorzitter van de ambtenarenvakbond Abfacabo FNV. Binnenkort kunnen de leden voor het eerst een nieuwe voorzitter kiezen. Minister Timmermans wil zo snel mogelijk een akkoord over schadevergoeding aan Indonesische weduwen op Sulawesi. De advocaat van die weduwen, Lisbeth Zegveld, is blij met die tegemoetkoming nooit opgegeven, maar we waren toch weer teruggekeerd bij de rechtbank. En uh, nou ja, goed, als dat nu alsnog uh, voorkomen kan worden, dan is dat uh, in, uh, ten bate van iedereen. In de eerste plaats, natuurlijk, van de weduwen die oud zijn en uh, het verhaal graag waardig zouden willen afsluiten. De weduwen wezen een vergoeding van 10.000 euro af, omdat weduwe van Rabakadeeën dubbele kregen. Volgens advocaat Zegveld heeft de staat geen reden om de anderen dan minder te betalen. Oud-minister De Jager gaat bemiddelen in het conflict tussen staatssecretaris Wekers en de oldtimer-branche. De Jager heeft zelfs zijn hulp aangeboden en Wekers maakt daar graag gebruik van. In het regeerakkoord staat dat de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers verdwijnt. En mensen met zo'n oude auto zijn daar woedend over. Voor elke auto betaal je omdat je daar meestal dagelijks gebruik van maakt. En dat is bij oldtimers in zijn algemeenheid. Niet het geval. Dat gedeelte van de oldtimers die wel dagelijks gebruikt wordt, daar stappen wij ver vandaan. Dus een Mercedes van 26 of 27 jaar oud, diesel, en dan denken dat je gratis kan rijden, daar komen wij niet voor op. Jankees de Jager moet proberen om hiervoor een oplossing te vinden. Hij is overigens zelf een autoliefhebber, hij heeft ook een oldtimer. Dan is weer nog in het midden en zuiden van het land zon. In het noorden wat meer bewolking. Het wordt 14 graden op de wadden tot 20 graden elders in het land. Morgen in het noorden eerst wat regen en 13 graden. Verder veel zon en maximaal 22 graden. Is informatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. De files die lossen nu snel op. Er staat bij elkaar nog zo'n 50 kilometer. Wat opvalt is de kraanwagen met een gebroken as op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Apeldoorn staat 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog een uurtje duren. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden vanaf knooppunt Ouderijn via Hilversum. Via de A12, de A27 en de A1. Verder nog een lange file op de A15. de naastleef van een aanrijding van Rotterdam naar Gor. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost, 7 kilometer. Jan Vos van de Partij van de Arbeid mag uitleggen waarom zijn partij van mening is veranderd. aangaande de winning van Schaliegas. In het Radio 1-journaal, wel anderhalve minuut. Succes dwing je af. Succes maakt van een stukadoor een wandgrimeur. Een loodgieter wordt een constructeur sanitair. En succes maakt van een bezorger een logistiek expediteur.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 Lekker voor Flexitariërs. Aangeboden door Natuur en Milieu. Nu bij Jumbo gratis vleesvervanger bij aankoop van vlees of kip. Kijk op Flexitariër.nl en let op: op is op. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Ja, goedemorgen. Het is zeven minuten over negen. De inloging, die komt eraan. En ook Suriname bereidt zich voor. Willemina is opgepoetst. En ik weet zeker dat de koninklijke huis lang iets geks noemen. Dit is misschien hoog dat we heel prettig zullen vinden dat oma, oma nog netjes erbij staat. Ja, oma staat er alvast netjes bij. Koningin Wilhelmina. straks meer. Oranje vanuit Paramaribo. Geen eerst even wat schulden aflossen. Bijvoorbeeld de hypotheek Huishouders lossen er steeds meer op af, blijkt uit onderzoek van de NOS bij de banken. In de eerste paar maanden van dit jaar is bij de drie grootste banken 40 tot 50 procent extra afgelost. Maar is dat wel verstandig om dat te doen als huiseigenaar? Want premier Rutte wil juist dat we geld uitgeven aan auto's en spullen om de economie aan te zwengelen. En je kunt je euro maar één keer uitgeven. We gaan erover praten met hoofdeconoom van ABN AMRO, Hande Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou geeft u het antwoord, maar is het verstandig om de hypotheek af te lossen? Uh, ja, dat hangt ervan af. Uh, je, de hoeveelheid schuld die je hebt, die moet uh, passen bij een aantal dingen. Die moet passen bij je inkomen. Uh, die moet passen natuurlijk bij de waarde van je bezittingen. En wat mensen ook wel eens vergeten, de hoeveelheid schuld die je hebt, moet ook passen bij je gemoedstoestand. Uh, je moet wel rustig kunnen slapen. Dus als je zegt, uh, ik, ik, ik slaap slecht vanwege mijn schuld, ja, dan is het eigenlijk gezonder om wat schuld af te lossen dan om uh, slaaptabletten te nemen. Ja, ja, daar zit wat in meneer de Jong. En aan de andere kant... Um slaap je misschien ook wel slecht door de crisis... die we met z'n allen nu doorstaan, doormaken. De bezuinigingen die um, genomen of uitgesteld worden in dit geval. In ieder geval die nu ook al voelbaar zijn. Waardoor de economie uh, slechter draait. Kan het een het ander ook niet beïnvloeden? Ja, dat is natuurlijk zo. Maar je moet wel uh, de verantwoordelijkheden scheiden. Um, elk, elk individu. Uh, ik, ik heb, mijn eerste verantwoordelijkheid is naar mijn eigen gezin. Um, en um, ja, als, uh, als die situatie thuis uh, dwingt om dingen te doen... die misschien niet in het belang van de economie als geheel zijn... Ja, dat, dan, dat is dan ontzettend jammer. Maar die verantwo de verantwoordelijkheid voor de economie als geheel... ligt niet bij mij als individu, maar ligt bij de regering, ligt bij de ECB. Uh, premier Rutte kan natuurlijk ons niet allemaal dwingen om, uh, om vertrouwen te hebben. Uh, hij moet met zijn beleid uh, dat vertrouwen verdienen. Stel je slaapt inderdaad slecht en je hebt geld over en je lost af... Wat levert je dat dan op op korte termijn? Nou, dat levert je dus een uh, wat we dan noemen een cashflow, cashflow uh, uh, voordeel op. Uh, je, je schuld uh, wordt minder. Dat betekent dat je je maandelijkse hypotheekuitgaven verminderen. Uh, het is natuurlijk wel van belang dat mensen uh, het ook niet overdrijven. Uh, dus uh, het is wel van belang dat mensen zich heel goed op de hoogte stellen van wat is nou eigenlijk onze fi, uh, eigen financiële positie. Uh, en uh, ja, uh, ja, paniek is natuurlijk altijd een slechte raadgever. Uh, dus ja, nogmaals, je, ho je hoeft dit soort dingen niet te overdrijven. Maar nogmaals, als mensen zich onrustig voelen... bij de hoeveelheid schuld die ze hebben... dan, dan vind ik het heel logisch dat ze wat extra aflossen. Ja. Uh, betekent het niet dat we daardoor de vraag doen verminderen? Daardoor minder besteden, geld uitgeven... winkels ja. over de kop gaan, fabrieken ja. afslanken... omdat we bijna niks meer kopen? Ja, uh, dat, dat is zeker. Uh, als, als iedereen als gekke... Uh, uh, gaat aflossen op schuld, dan, uh, dat gaat ten koste van de bestedingen. We moeten ons wel realiseren dat we in ons land waarschijnlijk... De, voor de crisis eigenlijk te veel schuld met z'n allen hebben opgebouwd. Um, en uh, ja, dan, dan kom je een, een keer in een proces van uh, schuldvermindering. Daar en, had misschien eerder wat aan gedaan moeten worden, zegt hij. Daar had misschien eerder wat aan gedaan moeten worden, maar het is wat het is. En uh, ik denk dat dat dan tijdelijk leidt tot, uh, tot een neerwaartse druk op bestedingen. Maar ik ben bang dat dat de pijn is die we... Die we even moeten nemen. Duidelijk. Hoofdeconoom Han de Jong van ABN AMRO. Dank u wel. Graag gedaan. 10 over negen geweest. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil vaart maken... met de schadevergoeding voor de weduwe op het eiland Sulawesi. Ze willen eenzelfde compensatie als de weduwe... van de nabestaanden van Ravakadee op Java... waar Nederlandse militairen ook een bloedbad aanrichten. Timmermans wil een vergelijkbare oplossing... en is bereid ook zelf naar Sulawesi te gaan om excuses aan te bieden. Contact nu met Jakarta, met onze correspondent Michel Maas. Michel, wordt er al gereageerd in Indonesië... op het voornemen van Timmermans? Nou, niet door de nabestaanden zelf, want die zijn oud tot stock oud. De oudste is 104, dus uh, die laten zich vertegenwoordigen. Maar hun vertegenwoordigers, die zijn uiteraard blij met de belofte van Timmermans. Maar die zijn meteen ook voorzichtig. Die zeggen meteen van, uh, ja, we moeten even kijken hoe ver dat nu echt gaat. Uh, uh, de, de vergoeding, die zal wel oké okay zijn. Maar waar ze vooral naar uitkijken is naar de excuses die gemaakt gaan worden. Hoe ver zullen die gaan? En uh, dat is iets wat we nog even moeten afwachten. Ja. Jij bent op de plek geweest op uh, Sulawesi, hè, waar de weduwe wonen. Er wordt al omgezegd dat hun situatie te vergelijken is met uh, Rabakadei... waar de weduwe 20.000 euro per, per vrouw kregen. Is dat zo? Is het is te vergelijken met elkaar? Ja, het is wel te vergelijken. Daar zijn uh, heel veel uh, mannen, jonge mannen ook, vanaf uh, zelfs jongens van acht jaar... die zijn ter plekke doodgeschoten door de Nederlandse troepen. Alleen uh, in Rawagede gebeurde, gebeurde dat in één dag. Dat was zo afgelopen. In zuid sulawesi duurde dat veel langer. Die Nederlanders waren veel langer in dat dorp wat ik bezocht. En uh, die hebben daar langer huis gehouden. En dat heeft voor die nabestaanden veel meer trauma's achtergelaten dan in Rawagadé nog en dat, dat was al heel erg ik heb bijvoorbeeld een vrouw gesproken die haar leven lang bang is geweest voor het geluid van schoenen omdat ze de enige mensen die schoenen droegen, dat waren militairen. Dus uh, ja, de angst en de terreur daar was nog veel groter dan in Rawagdé. Nu wil Timmermans eigenlijk een algemene regeling hè, voor nabestaanden. Dat hij niet straks weer in een nieuw geval van onderhandelingen verwikkeld raakt op de Nederlandse regering dan. Uh, zijn er nog veel vergelijkbare nabestaanden in Indonesië? Nou, de stichting die dit allemaal in gang heeft gezet... die baseert zich op dit moment vooral op de Nederlandse excessenota. En dat is een, uh, uh, ja, zeg maar een rapport dat in de jaren zestig is opgesteld. En daar staan tientallen van dit soort uh, excessen, werd dat toen genoemd, uh, op een rijtje. En je kunt je voorstellen dat nu je elk elk excess, elk uh, geboekstaafd uh, uh, bloedbad... dat daar mensen, nabestaanden, kunnen komen... die nu aankloppen bij de Nederlandse regering. Michel Maas vanuit Indonesië, dankjewel. De hoofdredacteur van de Nieuwe Revue legt zo dadelijk bij ons uit... waarom hij de mediacode rond de oranje spreekt. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Na lang aarzelen is de Partij van de Arbeid nu voor het boren naar schaliegas. Tenminste. Jan Vos, PvdA Kamerlid, goedemorgen. Goedemorgen. Tenminste wat? Aan wat voor voorwaarden moet worden voldaan? Nou, de, partij, de Partij van de Arbeid vond en vindt dat winning in Nederland uh, voor schaliegas mogelijk moet zijn om hele strenge voorwaarden als het schoon en veilig genoeg kan. En dat is nu nog niet het geval. En op het moment dat we uh, weten dat we dat nou kunnen doen, dan kunnen we uh, die, die proefboringen waarop gesproken wordt, die kunnen we dan gaan toestaan. Denkt u dat um, schaliegas uiteindelijk um, een belangrijke rol zal gaan spelen, meneer Vos, uh, in de Nederlandse economie? Is, is, dat, is dat wenselijk wat u betreft? Nou, wat wenselijk is, is dat we een duurzame energiebeziening hebben in Nederland. We willen graag meer windenergie, we willen meer zonne-energie, we willen meer geothermie, aardwarmte. Daar investeren we ook heel veel geld in, alleen dit jaar al 3 miljard. Dat is eigenlijk een van de weinige plekken waar de regering nog echt geld uitgeeft. Mm -hmm. En de bedoeling is dat we dan in 2020 16% van onze totale energiehuishouding duurzaam hebben. In 2020 is het ook echt zover dat in Slochten in het Groningenveld de winning zal afnemen omdat het gas opraakt. En dan zou je dus kunnen denken aan alternatieven. Uh, en je moet eigenlijk denken aan alternatieven. En een van die alternatieven zou dan tegen die tijd ook schaliegas kunnen zijn. Maar u zegt het al, uh, investeren in duurzaamheid, dat moet er zijn. U bent ervan overtuigd dat dat dan ook blijft? Want eerder zei uw partijleider, Diederik Samsom, schaliegas, oké... Okay, maar dan moeten dus wel voldoende duurzame investeringen tegenover zijn. Bent u ervan overtuigd dat die niet in het geding komen in alle bezuinigingen? Uh, nou, dat is dan een balans die we met onze coalitiepartner moeten vinden. Tot nu toe gaat het uitstekend. Maar uh, Diederik Samsom heeft altijd gezegd dat uh, als een sluitstuk van uh, ambitieus... Uh, energiebeleid. Het zou mogelijk moeten zijn om naar schaliegas te kijken, ook als optie, als een sluitstuk. En dat zegt hij ook nu nog steeds. Uh, dus wat dat betreft zijn we ook niet van mening veranderd. Ja, dus het is niet zo dat uh, investeringen in boeringen naar schaliegas ten koste zullen gaan van duurzaam beleid in Nederland. Nee, absoluut niet. Integendeel. Uh, dat dat zal voor maximaal tien jaar onze gaswinning kunnen verlengen. Ja. We, hebben nu, we hebben nu voor, nou ja, voor twintig jaar zeg maar, genoeg gas in de bodem zitten. En zouden we zouden dan met schadigas wellicht, zoals het nu nou uitziet, 10 jaar langer uh, daar gebruik van kunnen maken van die gasvoorraden in de bodem. Dat moet overigens nog maar blijken. We moeten nog maar zien of het economisch haalbaar is. We moeten ook nog zien dat het voldoende lokaal draagvlak is. Maar als dat inderdaad allemaal zo is, dan zou je het zeker wel moeten meenemen. Want we moeten natuurlijk wel energie hebben in Nederland die we gebruiken. En we kunnen niet alleen Alleen helaas op dit modus en op zonne-energie draaien. Hm. Het hangt dus allemaal af van het onderzoek wat nu loopt hè, van het ministerie van Economische Zaken. Is er een punt waarop u kunt aangeven dat u zegt: nee, nu doen we het toch niet? Het moet schoon en veilig en uh, hm. dat onderzoek is daar een eerste stap in. Uh, dat komt uit in, uh, in juli en daarvan kunnen we dan uh, besluiten of we wellicht proefboringen gaan toestaan. Uh, maar het zal nog een lange weg worden uh, dat schaliegas dat is ook niet zomaar, uh, je kunt het, uh, dat in Groningen is, is, is het vrij eenvoudig. Dat sla slaat eigenlijk een pijp in de grond en dan komt het gas te wijze van spreken uitspuiten. Maar bij schaliegas duurt het veel langer voordat je ook daadwerkelijk dat gas kunt, uh, kunt gaan winnen tot wel tien jaar. Dus we spreken echt over iets wat op, op middellange termijn uh, voor Nederland uh, interessant zou kunnen worden. Maar we moeten wel gaan kijken uh, wat er nu eigenlijk mogelijk is. Nogmaals onder die hele harde voorwaarden dat het schoon en veilig moet kunnen. Dat is duidelijk. Jan Vos van de Partij van de Arbeid, dank u wel. Ja, Jolanda van der Velde, hoe is het inmiddels op de Nederlandse snelweg? Het gaat de goede kant op, nog 25 kilometer. Langs de langste file staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maars en Abkoude, 9 kilometer. Heeft te maken met de kraanwagen met een gebroken as bij Abkoude. Daar is de rechte reis ook dicht. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog tot 10 uur duren. Bent u op weg naar Amsterdam, kunt u beter omrijden via Hilversum. Een bijzondere schoonmaakbeurt... ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander. In Paramaribo, Suriname. Daar wordt namelijk het standbeeld van koningin Wilhelmina opgepoetst. Want het beeldhouwwerk uit 1923 was sterk verwaarloosd. Een beeld van een meter of 7, acht hoog. Koningin Wilhelmina uitkijkend over de Suriname-rivier... vanaf een grasveldje naast Fort Zeelandia. Een hoge drukspuit en een hoogwerker doen hun werk. En langzaam wordt het wapen Je Dre weer zichtbaar. Ja, dat klopt. Ja, maar het eigenlijke wapen was in hoog relief... maar dat is helaas gestolen door de zwervers. Ja. Dat, is, dat ja. is door de zwervers hier van het standbeeld gaan. Ja, ja. En nu ja. is het erop geschilderd? Dat zo was het origineel. Benjamin Mitrasin, voorzitter van de Stichting Cultuur-Educatie. Mm -hmm. Waarom doen jullie dit? Vanwege de kroning van de prins en hoe dan ook tussen zijn oma, zo zijn groot oma... En wij Surinamers horen dat te doen, want we zijn ook keurige, nette mensen en we hebben goede relaties met de bevolking van Nederland. En onze kinderen studeren daar ook, dus je moeten ook weer. Wij letten goed op uw stagiaires hier, u letten ook op onze kinderen, dank u wel. En we doen een tegendienst. De band tussen Nederland en Suriname, die is er nog. Nog heel erg, heel erg sterk, ja. ja, ja. En dat, je twijfelt er wel eens aan hè, als je in Nederland bent. Nee, men durft uh, het niet te, men niet te zeggen. Men is bang dat iemand uh, rippen. Wij zijn niet bang. De president kent me en mag me en zo. En die gaat het toch ook leuk vinden dat we iets hebben schoongemaakt. En ik weet zeker dat de koninklijke huis en lang maar iets geks doen. Het is misschien hooggekregen. wat we heel prettig zullen vinden dat oma nou netjes erbij staat. Weten ze dat oma er netjes bij staat? Volgens mij wel was dat wel foto geplaatst in de telegraaf. En daar zijn we heel blij mee. Want daarmee doen we ook genoegen aan de Nederlandse bevolking toe. Van wij zijn vrienden en we blijven vrienden. Punt uit. Mevrouw, u kijkt vanaf een bankje toe. Ja, Wilhelmina. Haar moeder is Emma geweest, hè? Straks koning Willem. Beatrice, ja, Juliana, dus ik volg het allemaal op de voet. Hoe kan dat dat het koningshuis nog zo leeft bij u? Nou, het heeft toch een sterke familieband, hè? Een sterke familieband. Je hebt vele Surinamers wonen in Nederland, maar er is nog een intense band met het koningshuis. U was al geboren toen koningin Beatrix hier op bezoek was. Kunt u zich daar iets van herinneren? Ja, met een uh, prins Klaus, hè, bij de onafhankelijkheid. Toen hebben ze nog gedanst. Hè? Ja, ja, ik kan me nog herinneren, ze was lekker slank. Zag ik met Klaus nog zo op de dansvloer. Denkt u dat koning Willem Suriname ooit zal bezoeken? Het zou heel goed zijn. Maar ziet u dat al, koning Willem, maar die ik... president bouwt, tussen de hand schudt? Ik zie het niet zo gauw gebeuren. Maar ik zie het wel in, uh, als een toekomstmuziek. Ik zeg, ik ben blij met de onafhankelijkheid. Maar een brede samenwerking zou echt goed op zijn plaats zijn. Ja. Reportage hoorde u van onze correspondent in Suriname, Harmen Boerboom. En de schoonmaakbeurt van het standbeeld van koningin Wilhelmina in Paramaribo. Ging het dus over ter gelegenheid van de Kroningsdag. Een foto daarvan vindt u op onze website. Ja, en een foto van een ja, blond meisje met lang haar in een uh, lichtblauwe outfit op een hockeyveld zo te zien... met achter haar in de verte een net en kunstgras, zie ik. Het is al zich lijkt er weinig mis met deze foto in de Nieuwe Revue. We zien hem ook op de website van de Nieuwe Revue staan. Maar het is wel prinses Amalia op de foto. En dat mag niet van de Mediacode. Hoofdredacteur Erik Nomen van Nieuwe Revue, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom breekt u met de Mediacode? Wat is het idee daarachter? Nou, het idee, het idee erachter is eigenlijk heel simpel. Uh, wij, uh, en maar niet alleen wij hoor, van nu de Vuur, maar ook de NVJ en heel veel hoofdredacteuren. Uh, Al spreek ik niet voor iedereen. Uh, die vinden de mediacode eigenlijk uh, niet van deze tijd, niet pas bij een moderne democratie. En uh, ja, om, dat, om die discussie nou een beetje aan te zwengelen, dachten wij van ja, we kunnen wel een mooi abstract verhaal erover plaatsen. Maar is het niet wel handiger om dat mooie abstracte verhaal erbij te plaatsen... met een paar foto's die in principe heel onschuldig zijn... maar volgens uh, de studie van Oranje-Nassau eigenlijk niet gepubliceerd zouden mogen worden. En, ja. en omdat, ze, omdat ze dat heel graag willen, dachten wij van ja... We vinden dat dan doen we het lekker raar. toch. Want die foto's nou. zijn niet zo gek. Nou, mag ik daar even met u over in gesprek, meneer Nohme? Want um, ja, de, de mediacode is bedoeld... Um, ter bescherming van het privéleven van de leden. Eén um, uitzondering... Dat als privéfoto's uh, van algemeen belang zijn... dan mogen ze getoond worden. Vindt u het van algemeen belang... om een foto te tonen van een meisje van negen jaar... op een hockeyveld? Uh, ja, ja. Die zich ja, onbespied vindt... waant? Ja, in principe wel. In zoverre dat... Um, waar feitelijk om gaat is de hoeveelheid uh, aandacht die de koninklijke familie krijgt, die is alleen maar puur op hun, uh, door hen geregisseerd. Mm -hmm. Dat zijn fotomomentjes. Uh, dat zijn, ja, maar uh, dat vraag ik niet. Ik uh, vraag me de... of u het van algemeen belang vindt om daar een meisje van 9 jaar uh, bij te gebruiken. Uh, ja hoor, ik heb er, ik heb er geen enkel bezwaar tegen om die foto te maken. Beschermen. Maar is het van algemeen belang om uh, haar dan te tonen op een hockeyveld? Wat, wat hebben wij ja, daaraan? Waarom, maar, wat ik, weten we dan? Ik, herhaal, ik wil het nog wel even herhalen hoor. Ja, dat is vooral van half mijn belang, want voor ons als Nederlands volk belangrijk om te leren uh, de Amalia, de, nieuwe, de kroonprinses, de vrouw die één hartslag is verwijderd van de troon binnenkort, om die vrouw te leren kennen. Op de 18e wordt ze in de Raad van State geparagiteerd, dat is rechtelijk zo geregeld, dan gaat ze um, de regering adviseren. Ik zou wel willen weten wie die mevrouw van 18 is. Ja, maar, en, meneer, maar meneer Noob, als ik u even mag onderbreken, ja, ze is nu negen. En ze, u vertelt in het artikel wat erbij staat ook privézaken over dit negenjarige meisje. En dat ligt heel gevoelig bij kinderen. Waarom doet u dat dan? Ja. Nou ja, de, u, u moet wel even meewegen welke privézaken we vertellen. We vertellen helemaal geen gekke dingen, net zoals we helemaal geen Nou ja, gegeven. het gaat over een vriendje en dansen, handjes houden ja. en dat soort zaken. Ja, maar waarom en, moet dat? Nou, dat, dat moet om even aan te geven dat dat dus dingen zijn die blijkbaar door de mediacode... Uh, niet acceptabel wordt gevonden... en wij ervan uitgaan dat dat helemaal geen kwalijke slechte invloed heeft... Uh, op uh, de status of de ontwikkeling van het meisje... en dat je dat best moet kunnen vertellen. Ho hoe dat weet u dat? Of dat uh, niet dat van invloed niet angstig, is op hoe zij zich ontwikkelt? Dat je met fluwele handschoenen moet omgaan met de kronische familie. Ja. Er zijn keurige regels in Nederland... waarbij er uh, nette uh, gerechtelijke uitspraken zijn... over hoe je met privégegevens moet omgaan... hoe je met privéhandelingen moet omgaan. Nou, in dit geval... Uh, kun je die dingen gewoon doen? Behalve omdat het de Koninklijke familie is. En, die ja, en daar keert u zich tegen nu. Ja. Die willen we even aankijken. Oké. En het, het heeft, heeft niets te maken met, of... met, met, met de lage oplagencijfers van de nieuwe revue. Want ik heb ze nee, even want... erbij uh, gepakt. Dat nee, het is niet best, de hè? Tijd, het gaat lastig laatste Het gaat goed met nieuwe revue. Dus uh, dank je dat je dat ook hebt Ik, ik even zie juist, het, het laatste kwartaal ja. van 2012 bent u weer gedaald. Ja, maar eigenlijk, de hele markt daalt. En wij binnen de markt vonden wij behoorlijk aardig. Dus ja, nee. Ik heb wat dat betreft uh, geen enkele, geen enkele reden te klagen. Nee. Nog, nog één keer, meneer Noma, is het echt iets om de lezer te informeren... of is dit toch een soort protestactie, een beetje pesten? Nee want, nee, want kijk, als wij alleen maar, laten we zeggen, een beetje bolstuurig zouden willen protesteren... laten hadden we die foto's op de website of in het blad geplaatst en dat was het dan. Maar we hebben een groot vijf pagina artikel erbij geplaatst... waarbij we heel veel betrokkenen aan het woord laten okay. om aan te geven van... die mediacode, misschien moeten we er maar vanaf. Heeft u ja, al een, een telefoontje zo... gekregen van de RVD, meneer Noma? Een koptelefoontje? <laughs> nee, nou niet een Jij Een telefoontje van de ja, RVD? Oh. Nee, nee, nee, nog niet. Maar oh. ik ben ook nog niet op mijn werk geweest... omdat ik iedereen te woord moest staan. Dus uh, misschien ligt er een fax op mij te wachten in naam der koningin. Nou, kijk eens aan. We zijn benieuwd of u nog wat gaat ik horen ook. ervan. Hoofdredacteur Erik Nomen van Nieuwe Revue. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Vijf voor half tien. Webwinkelen via de mobiele telefoon is een opkomst. Maar er gaat ook een hoop bij mis. Blijkt het onderzoek van de brancheorganisatie voor webwinkels. Thuiswinkel.org. En directeur Wijnand Jongen, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens beginnen met de hoeveelheid mensen die uh, dat doen. Winkelen met de mobiel. Hoeveel zijn dat? Dat weet u dat? Nou, in 2012 uh, waren het inmiddels al zo'n 1,7 miljoen mensen... Uh, die in zo'n totaliteit uh, wat uh, online aan uh, via mobielapparaat, tablet of uh, smartphone uh, hebben gekocht... En dat zijn unieke kopers? Of? Als je naar unieke kopers kijkt, dan zijn het er 1,4 miljoen. Dus 1,4 miljoen mensen kochten daadwerkelijk iets uh, via mobiel apparaat in 2012. Dan kan ik mij voorstellen dat niet alle luisteraars meteen een beeld hebben bij uh, webwinkelen via de mobiele telefoon. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, eigenlijk gaat het de, in ze werk zoals ook met, op een laptop of op een, een tablet. Je, je kan gewoon uh, via een mobiel apparaat, via een smartphone, kun je uiteraard gewoon websites uh, bekijken. En vervolgens ook uh, klikken en uh, vervolgens ook gewoon daadwerkelijke diensten, hè, of dat nou apps zijn of downloads. Uh, of zelfs producten, hè, veel kleding mm. wordt er verkocht, uh, gewoon uh, bestellen. En het betalen gaat dan via? En betalen kan gaan via, via een creditcard, kan gaan uh, via, uh, via PayPal. Uh, kan gaan via andere betaalmogelijkheden. Oké, okay. en, en wat voor problemen komen mensen tegen als uh, mobiel dinker uh, ja, wat mensen zien eigenlijk is dat uh, ze vinden het schermpje van de mobiel uh, ja, eigenlijk te klein. En dan zegt men van ja, eigenlijk uh, vinden we een, zouden we een website willen hebben die beter past op een uh, mobiel apparaat. En ik denk dat daar webwinkels dan een hele slag uh, te maken hebben. En u bent er natuurlijk blij mee, want dan wordt dit dus weer een extra uh, aankoopmoment. Maar is het wel verstandig om op je kleine schermpje die aankopen te doen? Nou ja, een boek of een cd maakt niet veel uit, maar bij iets anders kun je het wel goed zien? Nou, dat is een beetje het probleem. Veel mensen vinden eigenlijk dat, je, dat ze het onvoldoende goed kunnen zien. Hè, omdat veel webwinkels nog geen speciale sites hebben gemaakt voor een uh, smartphone. Kijk, op een tablet gaat dat natuurlijk al veel beter. Maar op een smartphone is dat natuurlijk allemaal een beetje klein en gepriegel. Uh, ja, en eigenlijk moeten we uh, een website voor een smartphone... eigenlijk gewoon helemaal opnieuw gaan uitvinden. En bekijken van hoe kan, hoe kan het wel het beste werken... zodat die consument ja, gewoon optimaal daar toch gebruik van kan maken. Nou, dat is ook wel verstandig om dat te gaan doen. Hè, want ik kan mij voorstellen dat we uiteindelijk met z'n allen alleen nog maar via tablets uh, mobiele telefoons gaan bestellen en ja, okay. winkelen. Ik denk, ik denk dat het, de de de trendmatigheid is onkeerbaar. Ik denk dat we in de komende jaren gewoon steeds meer via ook de smartphone en zeker via de tablet natuurlijk gaan, gaan bestellen. Ja. Um, daarbij speelt ook wel dat de consument het, uh, ja, het gemak moet gaan leren ervaren. Ik denk ook dat, het nogmaals, dat de webwinkels nog veel moeten doen om de gebruiksvriendelijkheid uh, te, te verbeteren. Ik denk dat het online betalen moet nog veel strakker geregeld worden. Bij... Ja, dat lijkt me ook. Het zou ja, fijn zijn bij... als het digitaal betalen af en toe eens werkt. Ik doe ja, bijvoorbeeld. Dat, dat speelt <laughs> naar de banken toe, van al enige, met enige, al enige tijd van joh, komt nou eens met een hele goede en veilige bovenal uh, uh, mobiele betaalmethodiek uh, bijvoorbeeld uh, via Ideal. Ja. Nou, daar zitten we nog op met uh, smacht op te wachten. Goed. Bijnand Jonge, directeur van uh, Thuiswinkel.org. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Meiner half tien, toch nog even een bericht van de schippers die daar bij de Fokkerak sluizen, Marno Remmers. Hoorde u daar al vandaan eerder vanochtend om verslag te doen van de actie. Maar toen gingen de schippers opeens vergaderen over die actie. Maar nou, hoe is het mee? Ja, ze zijn daar nog steeds mee bezig. Zo'n 28 boten liggen hier klaar. Er liggen ook Belgen tussen. De jongere generatie vindt dat nu ze de minister aan hun kant hebben... om in Brussel toch over die kostprijzen, die vrachtprijzen te gaan discussiëren... dat ze even moeten wachten met die actie voeren. Maar de oudere generatie zegt nee, we moeten de druk op de ketel houden. Ondertussen rijdt er wel al de nodige politie rond... en is er ook al een politie te water aanwezig. We horen straks hoe het gaat aflopen hier. Maino Remmerissen was daar vanochtend en kon niet zo heel veel doen... omdat het protesteren even niet doorging. Maar misschien maar waren komt dat nog. eens. Ja, ja, dat heb je wel eens. We gaan uh, naar Sven Kokman, want we zijn aan het eind gekomen... van onze uitzending, het Radio 1 Journaal. Ik wens u een hele fijne dag, onder andere met Sven. Sven, want wat heb jij in je show? Goedemorgen, Goedemorgen. Lara. Nieuws over het Zorgakkoord. Komt er wel of geen breed gedragen akkoord? Het antwoord krijgt u zometeen. Verder, oud-P van de A-bewindslieder Willem van Menten en Rick van der Ploeg... Die hebben het kabinet een plan voorgelegd om de economie weer op gang te krijgen. Het kost 10 miljard. Hoe ze mm -hmm. dat gaan betalen? Ja, ik dat gaan ze zo meteen vragen. En de iPad, de iPhone en andere gadgets van Willem-Alexander. De koning in wording, zal ik maar zeggen. Zo meteen, bij de Cairo. Dit is Radio 1. Ik ga gaan eerst naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. Bierbrouwer Heineken heeft een moeilijk eerste kwartaal achter de rug... door de slechte economische omstandigheden. En door het koude en natte weer in Europa verkocht het concern minder. Wereldwijd daalde de verkoop zo'n 3 Verkoop in West-Europa ging bijna 9 omlaag, zegt Heineken. Peepblad Nieuwe Revue, u hoorde het net, houdt zich niet langer aan de mediacode met de oranjes. Die code past niet in een moderne democratie, zegt de hoofdredactie. Het blad komt deze week met foto's van prinses Amalia die buiten de code omgemaakt zijn. Amalia wordt later koningin en volgens het blad is het van algemeen belang om haar te leren kennen. Na de VVD is nu ook de PvdA voor het boren naar schaliegas. Maar het moet wel schoon en veilig kunnen. Dat is nog niet het geval, zegt de partij. Als het wel zo is, kunnen we proefboringen toestaan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over schaliegas. En oud-minister en staatssecretaris van Financiën, De Jager, bemiddelt in het conflict tussen het ministerie van Financiën en de Oldtimer-branche. Het kabinet wil dat mensen met een Oldtimer motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Maar die mensen en de branche zijn tegen. De Jager heeft nu zijn bemiddelende diensten aangeboden. En dat zijn de hoofdpunten. Staat er staan vast nog een paar van die Oldtimers, ook vast, Jolanda van der Velde. Ja, misschien wel. Op die A2 bijvoorbeeld van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Mars en dan Apkoude 10 kilometer. Bij Apkoude is de rechte reis ook dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden vanaf knooppunt Ouderijn via Hilversum. Verder nog een file op de A28 Zwolle richting Utrecht. Voor Amersfoort 4 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Ewijk 4 kilometer. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Geen unaniem en breed gedragen zorgakkoord. Oud-P van de Abenwinstlieden presenteren een plan om Nederland uit de crisis te halen. De iPhone en de iPad van Willem Alexander. En het ochtendhumeur van Koos Postomaat is 2 over half 10. Dit is de KRO. Hier is Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Amsterdam. Waar huishoudelijke hulpen uit de hele wereld zich grote zorgen maken... over dat illegaliteit strafbaar wordt. Twitter met me mee, het S Kokkelman en vragen en reacties kunt u ook kwijt... via de mail Goedemorgen Nederland goedemorgennederland.krol.nl De advocabo FNV is weggelopen bij de onderhandelingstafel voor het zorgakkoord. De voorzitter van die bond heb ik aan de lijn, Corrie van Breng, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ging er mis? Nou ja, de politieke wil ontbreekt bij dit kabinet om te komen tot een breed gedragen zorgakkoord. Omdat zij nog steeds van mening blijven dat uh, ze maar 60% overeind kunnen houden van de thuiszorg. En uh, wij zeggen, daarmee breek je toch echt die eerste stap in de keten af. En daarnaast um, ja, zijn ze ook uh, de verzorgingstehuizen, gehandicaptezorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ook daar zullen tienduizenden mensen hun baan verliezen met deze plannen. Dus u zegt nee? Wij zeggen nee en uh, dat, uh, dat zullen we ook met onze leden zeker gaan bespreken, ja. Ja, dat betekent dus dat het zorgakkoord nu van tafel is? Nee, dat betekent dat er geen zorgakkoord is met Abfacabo FNV. Wij wisten dat een aantal kleinere bonden... een week geleden eigenlijk al vonden dat het wel voldoende was. Nou, wij hebben geprobeerd allerlei alternatieven aan te dragen... die zijn stelselmatig door het kabinet van tafel geveegd. Welke? Nou, wij hebben gevraagd, geef ons meer tijd... Um, ...zodat we met elkaar kunnen kijken of er rondom verspilling in de zorg... ...dat daar um, geld gevonden kan worden om uh, een groot deel van de zorg overeind te houden. En uh, de winst, he, de, de tijd, die kan je kopen bijvoorbeeld met de winsten van zorgverzekeraars... ...met um, het ophouden van het opbouwen van de eigen vermogens van zorginstellingen. Bij elke zorginstelling wordt nu de eis gesteld... Vroeger was dat, als je 10% eigen vermogen had, is dat voldoende. En nu is dat 20 tot 25 Omdat banken dat eisen. En dus gaat een groot deel van het geld wat besteed moet worden aan zorg, gaat naar, nou ja, de, de rekening. En die staat daar doodgeld te zijn. Ja, klopt het ook dat u wat bereid was om loonruimte in te leveren Feker. in REL voor werk? Ja, ja, wij hebben afgelopen vrijdag. ...omdat um, eigenlijk niets, maar dan ook niets bespreekbaar was met het kabinet... ...hebben we zelf aangeboden om uh, van de ruimte die er is voor de loonstijging van uh, komende jaren... ...om 0,3 in te zetten. Ja. Daarmee zou het geheel gefinancierd worden. En toen bleek dat dit kabinet zei... ...ja, maar wij hebben een bepaalde ideologie en uh, daar willen we niet aankomen. Dus ja, ook al hebben jullie de financiering... Uh, wij doen het niet, wij vinden dat mensen allemaal uh, meer zelf moeten doen, meer zelf moeten betalen ja. en uh, kinderen moeten het maar gaan doen. Wanneer is het laatste contact met de staatssecretaris geweest? Uh, ik heb van gisteravond en gisteren overdag hebben een aantal rekenmeters van ons steeds bij elkaar gezeten. Gisteravond hebben we gesproken, afgesproken dat we er nog een nachtje over zouden slapen, allebei. En uh, vanochtend uh, zijn we tot de conclusie gekomen dat uh, uh, 40% afbraak van de thuiszorg, maar ook al die andere dingen bij de andere sectoren, ja, dat dat uh, onverantwoord is. Dus geen unaniem en breed gedragen zorgakkoord. Nou, hebt u eerder gezegd, ik wil het, het hele sociale akkoord wel steunen, maar dan moet er wel in die thuiszorg wat gerepareerd worden. Namelijk 100.000 banen die nu geschrapt worden, die moeten overeind ja. blijven. Wat betekent dit voor de steun van uw bond en van uw steun dus aan het totale sociale akkoord? Daarvan hebben wij gezegd um, dat we dat loskoppelen. Dat wij vinden dat er ook mooie dingen in staan voor de zorgsector. En dat is de nullijn is van tafel. Daarom konden we ook die 0,3 aanbieden. Um, dat er geen nulurencontracten in de gezondheidszorg zullen zijn. Dat zijn hele belangrijke dingen voor onze achterban. Dus daar zullen wij onze steun aan verlenen. Maar voor dit zorgakkoord is wat ons betreft de wedstrijd nog niet gespeeld. Want wij hebben de nodige contacten met uh, politieke partijen in de Eerste Kamer. En we weten dat een heleboel mensen dit plan echt niet zien zitten. Dus u gaat uh, de Eerste Kamer bewerken om te voorkomen dat dat überhaupt doorgaat, dat zorgakkoord, dat daar dus een meerderheid voor is? Zeker. En uh, um, wij hebben, hadden al aangekondigd dat we op 8 juni een, uh, een actie zouden hebben rondom de thuiszorg. Omdat wij uh, in ieder geval door willen gaan met onze beweging. Maar die zullen we gaan verbreden met andere sectoren... omdat ook deze ernstig geraakt zullen worden. Goed. Um, komen er acties? Gaat u actie voeren? Wat gaat u nu doen? Uh, nou ja, we hadden al aangekondigd uh, 8 juni. Dus dat, uh, dat zullen we uh, gaan verbreden. Niet alleen de thuiszorg, maar ik zei al ook... Uh, het, het is bij... Nou ja, bij, bij de gehandicapte zorg, bij de geestelijke gezondheidszorg, bij verzorgingstehuizen. Daar zullen ook tienduizenden mensen hun baan gaan verliezen. Ja. En cliënten dus ook hun zorg, hè, want dat is direct eraan gekoppeld. En ik weet dat mensen in de zorg ongelooflijk hard hebben voor hun uh, cliënten. Dus ja, wij, wij zullen... Um... Hier, het hier niet bij laten. We zullen echt hemel en aarde gaan bewegen dat, uh, dat andere mensen ook zullen inzien dat uh, dit zorgakkoord geen mooi akkoord is. Nee. Wat is een zorg, dit uh, zorgakkoord waard als een van de grootste FNV-bonden niet meedoet? Uh, ja, wat ons betreft uh, uh, niet veel, maar uh, de staatssecretaris heeft zijn, uh, zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn eigen afweging. Hij wilde heel graag dat we mee zouden doen. Ja. En wij hadden het ook graag gewild en daarom zei ik al van, we hebben echt heel veel uh, alternatief aangeboden. Maar ja, het blijkt toch dat er een ideologie achter zit die niet de onze is. En uh, wat ons betreft staan we voor kwalitatief goede zorg. Ja. En vinden we ook dat thuiszorg dus de eerste vorm van zorg is. En uh, ja, daar, uh, daar denkt dit kabinet anders over. Ja, en dus en, hebt u nee gezegd. Nou, dat is, dus is, uh, nee is helder. Ja. Nou bent u ook nog kandidaat voorzitter voor de totale FNV. Hè? Dus de, de, de, echt de bondsvoorzitter. Uh, wat Ton Heerts nu interim doet. Hij heeft gisteravond aangekondigd dat hij dat ook wel wil uh, voortzetten. Maar dan als definitieve voorzitter. En daar bent u ook kandidaat voor. Wat is ja. uw reactie daarop eigenlijk? Nou ja, er valt wat te kiezen, dus dat, uh, dat is mooi. Ik had het wel verwacht, dus het is leuk. We, we hebben wat te kiezen binnen de FNV en vroeger deden de voorzitters dat onderling. Maar nu doen de leden het, dus de leden bepalen wie de voorzitter wordt. Krijgen we nog een campagne? Gaat u het land in? Krijgen we uh, filmpjes op televisie, debatten? Zoals bij GroenLinks bijvoorbeeld, weet u nog? Inderdaad een, uh, een afspraak dat er uh, filmpjes van de kandidaten opgenomen worden. En op 1 mei is er een debatbijeenkomst. Die zal ook op de website uitgezonden worden. Ja. En voor de rest uh, denk ik dat um, het werk uh, voor mij het in ieder geval niet toelaat dat ik allerlei campagnes uh, uh, ga voeren. Maar ik ben gewoon met mijn werk bezig en uh, dat is uitermate belangrijk uh, in deze tijden. En dat werk, dat uh, beperkte zich uh, niet uitsluitend tot het zorgakkoord... maar dat was wel een van de hoofdtaken van de afgelopen dagen. En daar staat nu dus een streep doorheen. Mevrouw nee. van Renk, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Op een Zwolse basisschool mogen kinderen deze week geen cola drinken. Ze worden er namelijk druk van, volgens de directeur. Worden kinderen druk van cola? Dat is de vraag aan emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan. Martijn Als je dat gelooft, dan word je er zeker druk van. Want dat soort dingen zijn heel gevoelig voor suggestie. Maar eigenlijk zit er in cola niks waar je druk van kunt worden. En uit onderzoek is dat ook nooit echt gebleken. Er zit in cola een heel klein beetje cafeïne. een uh, tiende van wat er in koffie zit. Dus zolang je minder dan twee liter tegelijk drinkt... zul je daar niks van merken. Nou, die suiker die erin zit is ook dezelfde als het sinaasappelsap. En uh, dan zitten er wat kleurstoffen en smaakstoffen in. Die zijn redelijk grondig onderzocht. En er is eigenlijk nooit aangetoond dat kinderen daar druk van worden. Dus uh, er is een nodige mis met cola. Je kan er dik van worden. Van worden. Het is slecht voor je tanden... Maar uh, drukte van worden, nee, dat is niet waarschijnlijk. Dat is het antwoord van Martijn Katan. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen -nederland voor uw vraag van vandaag. Naar Amsterdam gaan we terug. Niels de jager: Uitzicht op het uh, Scheefvaartmuseum. En hier uh, ietsje, de woonwijk in, staat uh, een vrouw die uh, ja, zo te zien. U gaat aan het werken? Ja, ik uh, ben altijd uh, vroeger met mijn werk omdat ja uh, yeah, ik heb uh, veel uh, werken hier in de Neder in hier in Nederland, in de, ne de buurt uh, hier. Ja, klaar om aan de slag te gaan. Want u bent een van de, naar schatting, 10.000 tot 20.000... ja, het klinkt een beetje oneerbiedig, illegale werksters in Nederland. Mm. U, u, u maakt zich zorgen, want uh, de, de politieke regeerakkoord staat dat uh, ja, uh, illegaliteit strafbaar wordt. Ja, en dat is uh, denk ik. Dat uh, is niet eerlijk. eerste, dat we zijn crimineel is, omdat we zijn werken mensen. Ja, wel, welke problemen zou het kunnen geven als, uh, uh, voor, u, voor uw dagelijks leven en, en ook voor uw werk, als die strafbaarheidstelling er inderdaad komt? Ja, natuurlijk uh, ik, uh, niet alleen ik, maar met de andere mensen is ook alles is bang. Omdat uh, als we zijn crim crimineel zijn hier in Nederland, dan yeah, is onze vrijheid. En dan uh, uh, abuses ook met. Uh... Uh, bang dat u uh, ja, misbruikt, dat, dat, dat u niet meer voor uw eigen rechten kunt opkomen omdat u strafbaar bent. Ja, en dan ook denk ik, als we zijn crimineel is, dan de the workers ook is, is bang dat we zijn binnen in en. Uh... Oké, okay, bang dat klanten yeah. dus uh, uh, ook niet meer met u in zee durven gaan. Yeah, but... Ja, hier op de stop staat ook Marie Martens van FVV Bondgenoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is de angst van deze illegale werksters terecht? Ja, het is nu al heel uh, moeilijk om hier te verblijven. Als je in het openbaar vervoer zit, heb je geen kaartje, worden ze meegenomen, opgesloten. Dan, dan gaan ze proberen ze uit te zetten. Um, dat wordt nog erger als ze boetes krijgen en dan ook nog weer opgesloten worden. Dat is gewoon hartstikke vervelend. En nog vervelender is dat ze voor crimineel uitgescholden worden, wat ze niet zijn. Ze zijn hardwerkende mensen. Even nog uh, een vraag aan u. Uh, u heeft uh, uh, geen, geen geldige verblijfsvergunning. Uh, u, u werkt ook zwart. Ja, dat mag toch ook? Dat mag gewoon niet, toch? Nee, dat mag... Ja, alles uh, werknemers weten uh, dat we geen uh, papieren hebben. Maar dat is niet... Uh, u, is uw niet... werkgevers weten dat? Ja, dat ja, is uh, sinds uh, ik werk, dan ik, uh, ik zeg. Dat... Dus eigenlijk willen wij met z'n allen, wij willen gewoon dat ons huis wordt schoongemaakt door u. Ja. Dus is het uh, ja, uh, een beetje krom om dan te zeggen dat u strafbaar bent? Ja. ja. ja. <laughs> um, wat, wat, uh, uh, wat, wat gaat u doen? En wat gaan jullie als uh, illegale werkers doen om aandacht te vragen voor jullie positie? Ja, omdat uh, eerst we zijn uh, samen doen met onze, met onze sector van de huishoudelijke werknemers. En wij we moeten uh, praten met de, uh, binnen onze vakbond ook voor de situatie. Ja, de, de vakbond gaat dus aan de slag. Op welke manier? Wat, wat kan er nog gedaan worden? Want het staat in het regeerakkoord, zwart op wit. Nou, wij vinden dat de Partij van de Arbeid het uitgetregeerakkoord moet halen. De congressen staan een goede gelegenheid voor. Dus ja, er de... staat ook vanochtend in de krant inderdaad dat uh, veel PvdA-politici, uh, wethouders, zoals burgemeesters, uh, uh, daar zaterdag op het... Ja, okay. Maar zaterdag op PvdA-congres willen ze dat uh, eruit gaan halen. Uh, putt u daar hoop uit? Ja, daar put ik hoop uit. Het heeft geen enkele zin om hardwerkende mensen crimineel te maken. Dat is Partij van de Arbeid onwaardig. Niet doen. Ja. U uh, moet aan de slag. Dus uh, de sleutels al uh, in de hand. Ja. U gaat uh, hier verderop. We mogen ja, het natuurlijk ga... niet zeggen waar. U, u gaat naar binnen. Hè? Ja, ja. En dan, ja, ik moet uh, haast, omdat uh, Mike oh, werkt. Ja, ik heb u al opge opgehouden. Oké, okay, succes. Ja. Oké, okay, okay. dag. Ja. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks, Deense kinderen zitten alle maand thuis... door een arbeidsconflict tussen scholen en docenten. Maar eerst... 3, 2, 1, Go! Deze dag, 1961. At 9 o'clock, the first piece of the was come up. It was quite fantastic. After 333 years. Anders, Frazen ontdekte en borg het Zweedse oorlogsschip de Waza. Deze dag, in 1961. Historicus Jersi Reinders ontdekte dat de Nederlander Arend Zoon de Groot verantwoordelijk werd gehouden voor de scheepsramp. die zich 333 jaar eerder voltrok. Het, uh, het was een vlagschip dat werd gebouwd door, uh, door een aantal Nederlandse ondernemers... die door uh, toenmalig uh, Zweedse koning Gustaf II Adolf in dienst waren genomen. Nederlanders waren op uh, dat moment in de 17e eeuw de experts op het gebied van uh, scheepsbouw. Het is een schip dat op Nederlandse uh, leest gebouwd is eigenlijk... Uh, met een enorme capaciteit aan kanonnen. En zo zou dus achteraf lijken te veel kanonnen. Een van die Nederlanders was dus aardig groot. Nou, hij deed dat in eerste instantie, uh, slaagde hij daar uh, even wel in. Alleen het probleem was dat op een gegeven moment de koning, uh, Gustaf II Adolf, zich met de bouw van het schip ging bemoeien. Hij wilde meer kanonnen erop hebben, het moest sneller af, er kwam tijdsdruk bij. En ja, dat maakte het gewoon heel problematisch. De Zweedse admiralen, die hadden ook zelf wel hun hoofdbrekers hierover. En op die bewuste dag... We zat dus ook heel Stockholm, eigenlijk, je moet je voorstellen, de baai van Stockholm, wie nu in Stockholm komt, voor het Koninklijk Huis lag dat schip. Het was, het was helemaal uh, uitgerust om te vertrekken. Um, er was eigenlijk niet zo heel erg veel aan de hand, het was goed zeilweer. En op het moment dat dat schip vertrok, hadden eigenlijk de meeste burgers nog niet heel erg in de gaten dat het volledig mis zou gaan hiermee. En op het moment dus dat de, uh, het schip uh, enige, uh, nou het had nog niet eens een volledige zeemijl gevaren. Het was nog volledig in het zicht van de haven. Dus de eerste zeilen werden gehezen. Ja, werd er dus eigenlijk door het eerste zuchtje wind te pakken genomen. En daardoor ging het schip dus enigszins hellen. Waardoor dus de onderste geschutspoorten uh, ja, water maakten En het eigenlijk dus binnen no time in het zicht van de haven. voor, ja, Je moet je toch voorstellen dat het op zo'n moment ook wel heel stokom uitliep. Voor dus al de hele Stockholmse bevolking ten onder ging. Ja, er moest er toch een, een oorzaak worden gev uh, gevonden voor dit probleem. Die werd gevonden toch in de vorm van deze Arend... die natuurlijk makkelijk uh, te blaan was, uit te weinig kennis ervan. Hij kwam inderdaad, hij was daarvoor verantwoordelijk ook op, op dat moment. Hij heeft vrij snel erop zijn spullen gepakt, heeft uh, nog uh, die bezittingen die hij had in Zweden verkocht en is er van de gegaan. Al die bouw van het schip, het, het moest een oorlogsschip worden. Nou, halverwege werden de plannen weer veranderd. Nou, die communicatie tussen de koning en die admiraals. En ook weer op, zijn, op hun beurt weer met de Nederlandse ondernemers en de bouwers. Die was gewoon verschrikkelijk slecht. En in de psychologie heeft het, of in ieder geval in, in, de, in het managementcircuit... heeft uh, dus die scheepsgramp van de FASA een aparte naam gekregen. Namelijk het FASA-syndroom. En het FASA-syndroom staat ervoor dat uh, alles wat daar mis kan gaan, gaat mis. Historicus hier Reinders over de ontdekking en de berging van het Zweedse oorlogsschip de Vasa deze dag in 1961. J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud au café crème. Paris pencher sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif.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 Je vu paris, Charles Aznavour. Het is 7 minuten voor 10 uur, luistert naar de Caro op Radio 1. Deense schoolkinderen, dames en heren, zitten al sinds Pasen thuis. De oorzaak is een arbeidsconflict tussen leraren en gemeenten... die in Denemarken verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Dirk Evers, goedemorgen. Goeiemorgen. Onze man in Denemarken. Hoe kunnen die scholen nu al bijna vier weken dicht zijn? Er is, is er geen leerplicht daar? Er is, uh, jawel, er is onderwijsplicht, de gemeenten moeten onderwijs verstrekken, maar er is nu een arbeidsconflict gaande en de regering houdt zich op de achtergrond die zegt de twee partijen moeten het met elkaar eens worden. En je kunt het een beetje voorstellen met een bokswedstrijd... met uh, twee, uh, twee ja, boksers die elkaar toetakelen tot de een echt niet meer kan. Ja. Uh, dit is het Deense arbeidsmodel. Je hebt aan de ene kant uh, redelijk goede welvaartsvoorzieningen... een goed sociaal vangnet, een jaar ouderschapsverlof, crèches enzovoort. Aan de andere kant een heel harde arbeidsmarkt... met weinig ontslagbescherming... en waar de sociale partners het met elkaar bedisselen en moeten uitvechten. Dus. Ja. Uh, het is een bokswedstrijd, zei je. Wie heeft de grootste blauwe ogen nu? Uh, momenteel is het nog onbeslist. Okay. Daarom, duurt die, daarom blijft die duren. Maar ja. de, de, de gemeenten die uh, houden voet bij stuk. Die vinden dat er meer eisen moeten gesteld worden in de scholen. De leraren zijn een beetje bang. Ze hebben geen antwoord gekregen op elf specifieke vragen. En zij hebben twee maanden in hun werkloosheidskast. Dus het kan nog eventjes duren. Juist. Wat is de, wat is de kern van het conflict? De kern van het conflict is dat de gemeenten vinden... dat er meer eisen moeten worden gesteld. Uh, ze vinden ook dat de leraren langer moeten werken... De Deense kinderen zijn wel de gelukkigste in de wereld... maar presteren niet zo goed volgens de PISA-onderzoeken. Uh, ja. 12% kan niet echt goed lezen uh, als ze de school verlaat op zijn vijftiende. Hier heb je 9 jaar lagere school. En de kern van het conflict is dat nu de schooldirecteur... de leraar moet kunnen opleggen hoe lang hij in school moet blijven... en ook welke taken precies hij moet doen. En dat vinden de Deense leraren uh, heel onterecht. Je zit hier in een Luthersland waar elke leraar, hoe raar het ook klinkt... mag zelf bepalen... Hij heeft natuurlijk een aantal uren les, maar hij mag zelf bepalen hoeveel uren voorbereiding en zo verder hij krijgt. En zij vinden dat hier te veel wordt ingegrepen in die autonomie van de leraar. Ja, goed. Uh, uh, een oplossing is dus nog niet in zicht. Het is een padstelling, zeg je net. Uh, inmiddels zitten die kinderen dus een maand thuis. Uh, dat, moet, dat moet een keer worden ingehaald, neem ik aan. Ja, dat is zo. Het wordt nu kritisch. Iedereen had verwacht dat de regering zou ingrijpen, want in zulke conflicten lock-out, dus waar de gemeente als werkgever zijn werknemers op straat zet, daar zal vroeg of laat uh, de overheid ingrijpen als het maatschappelijke consequenties heeft. Maar gisteren nog zei de premier, we doen niet. Uh, we laten die partij nog eventjes boksen in hun ring. Maar inderdaad, je ziet in het straatbeeld... net uh, fietste ik voorbij aan uh, stakende leraren met groene vlaggen. Ze willen werken, maar mogen niet werken. Ja. En dan zie je kinderen overal in het straatbeeld. Je ziet ze met, uh, met enkele ouders. Je ziet ze vooral in de shoppingcentra. Ja. Het gaat goed met de verkoop van computerspelletjes. Maar, via... ja, maar... <laughs> ja. maar Dirk, staan in Denemarken de, de eindexamens ook niet gewoon voor de deur, zoals hier? Toch wel, en het is vooral voor de, voor de jongeren die dus lagere school verlaten, negen jaar lagere school, dus op hun vijftiende, erg, want op 2 mei zouden normaal gezien of moeten normaal gezien de schriftelijke proeven beginnen en dan begin juni de mondelingen en dan midden juni dan begint de schoolvakantie, dus men vraagt zich hier ook af hoe moet het verder. Wat een wende. En je zou maar uh, kinderen hebben uh, op school... die dus nu de hele dag thuis zitten. Ik bedoel, niet iedereen heeft nog steeds een jaar ouderschapsverlof, toch? Dus, dus, uh, <lacht> je zegt net zelf, die arbeidsmarkt is hartstikke hard. Dus die denen moeten ook gewoon werken, toch? Dat klopt. En uh, alle vrouwen werken ook per definitie fulltime. De jaren 68 waren je hevig. Vrouwen vonden dat ze niet parttime of thuis moesten blijven voor kinderen. Dus uh, alle vrouwen werken per definitie fulltime... want de gemeente zorgt voor de crashes. Dus uh, ja, wat doen die ouders dan? Die nemen de kinderen mee... Uh, naar het werk. Dus alle bedrijven hebben al een hoekje waar kinderen zitten te spelen. We hadden hier zelf een persconferentie verleden week met de minister van de nieuwe premier van Groenland. En daar zaten ook twee kinderen bij en die waren een tekening aan het inkleuren. Dus en de bouw valt een beetje stil op de werven, dat was gisteren dan in het nieuws. Daar zijn altijd wel enkele bouwvakkers die thuis moeten blijven omdat ze op de kinderen moeten letten. Dus de ouders maken afspraken met ouders uit de buurt, met de grootouders. Dus het is een beetje behelpen. Dus, ja, Denemarken kan best een hard land uh, zijn dus waar, waar conflicten, je mag hier niet zeuren, conflicten worden hard uitgevochten. Maar als er een akkoord is, dan gaan ze er ook voor, dan kijken ze vooruit. Goed, maar dat akkoord is dus uh, nog verre van inzicht. Dirk Evers, dankjewel vanuit Denemarken. Straks, dames en heren, de oud pvda ministers en staatssecretaris Willem van Meent en Rick van der Ploeg willen de Nederlandse economie een injectie geven van 10 miljard. Waar dat allemaal van moet worden betaald, hoort u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons hier, want het nieuws komt eraan met Jan van der Putten. Hier op Radio 1. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Is KRO. De stelling luidt, er moet een nieuw koningslied komen. Ja, dit is gewoon een hele negatieve, sfeerige triër. Ik vind het gewoon kwalijk. Dit lied was veel te massaal en te druk. Ik ga me er een beetje voor dat dit soort dingen... rond zo'n waardige gebeurtenis als de koningin gebeurt. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het moet een mooi warm lied zijn waar iedereen gelukkig mee is... en dat niet voor verdeeldheid zorgt. En uw mening die telt. De Nederlanders moeten altijd andere mensen neerzabelen. Ik vind het echt schandalig.